1 uur, Femke Wolthuis met het NOS-journaal. Bij het huis van de gisteren overleden Nelson Mandela in Johannesburg... zijn honderden Zuid-Afrikanen bij elkaar gekomen. Het ene moment zijn ze stil, het andere moment zingen ze vrijheidsliederen. Ook hebben ze kaarsjes aangestoken en zijn er bloemen neergelegd. Boven het huis zou een helikopter rondcirkelen... en ook werd een snelweg in de buurt korte tijd afgezet... om een politieconvoy te laten passeren. Van een massale mensenmenigte is geen sprake... Het is in Zuid-Afrika een uur later dan in Nederland. En NOS-correspondent Alice van Gelder denkt dat veel Zuid-Afrikanen... nog niet gehoord hebben dat Mandela is overleden. Om even voor 11 uur is de sluiting van de Oosterscheldekering... in Zeeland in gang gezet. Om half twee vannacht bereikt het water daar het hoogste pijl... van 3,31 meter boven NAP. Eerder hield Rijkswaterstaat rekening met een hoogste stand van 3,80 meter. Maar doordat het minder hard waard dan gedacht valt het springtij mee... Ook de Hollandse IJsselkering bij Capelle aan de IJssel is vanavond gestoten. En ook de zeesluizen bij IJmuiden zijn deels afgesloten. Bij Terneuzen zijn de sluizen helemaal dicht. Ook in Noord-Nederland bereikt Rijkswaterstaat zich voor op het stijgende water. In Delfzeil zijn de coupures gesloten. en Er is dijkbewaking langs de Waddenzee ingesteld. Verwachte hoogste stand in Delfzeil is 4,30 meter. De dijken zijn er berekend op een hoogte van 6 meter. Luchtvaartmaatschappij KLM schrapt morgenochtend 20 Europese vluchten. Vanwege de naweeën van de storm kunnen er minder toestellen opstijgen vanaf Schiphol. Een woordvoerder laat weten dat de passagiers allemaal geïnformeerd zijn... en ze kunnen met latere vluchten mee. Vandaag werden 50 vluchten geannuleerd. KLM raadt passagiers aan om de website in de gaten te houden. Daarop worden de actuele vertrektijden gegeven.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 Frank Dumas. Welkom terug bij de NCV. In het uh, eerste kwartier praten we verder met Chris Omer... directeur van zorgverzekeraar DSW. Um, 445.000 mensen zijn verzekerd bij uw bedrijf. U kunt bellen met vragen, opmerkingen die u heeft over uh, zorgverzekeringen... en alles wat ermee samenhangt op 0800-1121. Ik stel voor dat we het tweede deel van dit uur inrichten... om te praten over Nelson Mandela. De man die is overleden. Het grote voorbeeld voor velen... Um, we gaan dat straks ook doen op hetzelfde telefoonnummer. Kunt u dan ons bellen. We hebben straks even gehad over de vergelijkingssites. Ja. Chris Omen, vergelijkingssites zijn hoe machtig eigenlijk... Nou ja, ze hebben natuurlijk invloed uh, op alles en iedereen... en uh, ze hebben zelfs kennelijk zo'n invloed... dat er nu ook een vergelijkingssite is opgericht... die de vergelijkingssites aan het vergelijken is. Ah, dus en, kennelijk zit er brood in. En, en wat zegt de vergelijkingssite die de vergelijkingssites vergelijkt? Nou ja, dat heet Batch. Ik weet niet wat die gaat vertellen... of de vergelijkingssites het goed doen. Heb je er niet gekeken? Nee, ik, ik, ik heb alleen de reclame op televisie gezien dat ze er zijn. Dus dan moet er ook een verdienmodel zijn. Dus dan moeten ze wat kunnen verdienen, anders, uh, anders gaat het niet werken. Nou, maar dat is een interessante vraag waar je daar je geld vandaan had. Als je vergelijkingssites gaat uh, vergelijken. Ja, die gaan het misschien bij de vergelijkingssites verhalen. De vergelijkingssites halen het bij verzekeraars. Nou, ik heb u gezegd, wij doen er niet aan mee. Ja, hoe meer er overstappen, hoe leuker het is. Ja, en wij zijn ook niet goed te vergelijken, want wij kunnen, zoals we ook het afgelopen jaar gedaan hebben tijdens dit jaar, de premie verder verlagen. Dat hebben we ook kenbaar gemaakt aan onze verzekerden en we hebben dat ook tot uitvoer gebracht. Dus daarmee is iedere prijsvergelijking gaat eigenlijk voor die sites van Mank. Op 0800 1121 belde Paul. Goedenacht, Paul. Uh, goedenacht. Um, ik had ook een uh, opmerking of een vraag over de vergelijkingssites. Um, ik heb gehoord, en ik weet dus niet zeker of het zo is, dat een verzekeraar, uh, eigenaar of meerderheids, uh, een meerderheidsbelang heeft in uh, Indipender. Ja. Dat schijnt Achmea te zijn. Ja, feitelijk juist. Ja, dat is merkwaardig natuurlijk. Hè. Waarom? Nou ja, dan is independer niet meer independent, en dan is independer afhankelijk van Achmea. Nou, één, eh, Achme is voor 77 dacht ik, eigenaar eh, van de independer. En daarmee zijn ze inderdaad niet independer. maar ze zijn sowieso al niet independer. omdat ze zich laten betalen door alle ja. verzekeraars naar wie ze eh, verwijzen. En nogmaals, ja. u kunt nooit een verwijzing naar DSW krijgen, want wij betalen ze niet. Nee, nee, nee dat is duidelijk. En nou, ik had een tweede vraag of opmerking... Um, uh, uh, heel veel uh, onrust in raden van bestuur ontstaat omdat de, de, de besturen van ziekenhuizen uh, op bepaalde momenten niet meer door één deur kunnen met de medische staf. Klopt. Uh, ik, heb, ik heb een percentage van 80% gehoord. Klopt. Met... Daar zijn enorme bedragen mee gemoeid, want de mensen die in die laad, raad van bestuur zitten, die uh, verdienen uh, zeer aanzienlijke bedragen en die laten zich dan weer met een enorm bedrag wegsturen, wat uh, enige keren hun jaarsalaris is. Dat is althans geen uitzondering. K kunt u daar niet eens een keer wat aan doen? Nou, dat is in het verleden zeker gebeurd, uh, maar daar is door allerlei wetgeving thans wel ja. paal en perk aangesteld. Ja. Maar eh, nogmaals, ja, maar, was... de Raad van Toezicht... Aan de hoeveelheid die ze meekrijgen is een paal. Ja, aan de hoeveelheid die ze meekrijgen. Paar... Ja, ze... Maar nogmaals, de Raad van Toezicht ontslaat uiteindelijk de bestuurder. En die ja. Raad van Toezicht hoeft dan niemand verantwoording af te leggen. Dat, oh. dat is hetgene wat, mij, uh, uh, wat ik kwalijk vind. Ja, oké. Okay. Goed, dat is duidelijk. Ja. Oké. Okay. Nou goed, uh, het gaat in ieder geval bij ziektekostenverzekeringen om heel veel geld. Dat is mij in ieder geval heel erg duidelijk. Uh, ja, maar voor, voor, voor, voor jou als consument, uh, uh, kijk je om je heen, vergelijk je of weeg je over te stappen? Nee, ik heb uh, ooit een verzekeraar gevonden die uh, mij aansprak op een aantal punten. En uh, helaas is die ook weer opgeslokt door een nog grotere. En dat is eigenlijk de ramp die zich op dit moment afspeelt, dat uh, die, die grote verzekeringen. Uh, die kopen de partijen op die voor hun interessant zijn. En dan heb je als ons, uh, consument straks eigenlijk weinig meer of niks meer te kiezen. Welke uh, zorgverzekeraars uh, zit je bij? Dat was Friesland. Okay. Maar die, is over, die is overgenomen. Door? Achmeer. Ook Achmeer. Okay. Ja, precies. <laughs> goed, da dank voor het bellen Paul. Graag gedaan. Dank je. Ja, goed, dat, dat is natuurlijk ook een manier om de concurrentie om zeep te helpen. En de marktwerking ook om zeep te helpen. Ja, dat is wat ik u zeg. Die grote verzekeraars hebben er eigenlijk belang bij dat er een paar kleine overblijven. Omdat als die kleine niet meer blijven leven, dan is de markt... Ja, je kunt nog zoveel merken en labels in de markt zetten. Maar het blijven dan toch maar vier risicodragers. Ja, en die vier risicodragers die kunnen in feite uh, de taart lekker verdelen. Ja, min of meer. Dus, uh, dus, dus welke concurrentie is er nog... Uh, uh, als, je, als, je, als je 4 miljoen verzekerden hebt en het zullen er uh, 100.000 meer of minder zijn... Daar nou ja, uh, ligt niemand meer van wakker. Niet eens zo heel lang geleden ontstond er uh, lichte opschudding... omdat bleek dat de zorgverzekeraars uh, 1,3 miljard euro winst hadden gemaakt... op de zorgverzekeringen. Dat klopt. Uh, dat hebben wij overigens uh, vorig jaar bij de premiebekendmaking uh, uh, al gezegd. Dat de verzekeraars wel haast onmaatschappelijk hoge winsten... Zouden maken. Uh, u kunt op onze site, uh, waar de hele premie-breakdown staat, ook daar zijn we de enige in de Nederland, uh, hoe we de premie berekend hebben, zien dat we ook 50 euro per verzekerde hebben teruggegeven in de premie. Dat doen overigens de andere zorgverzekeraars ook, uh, is, het mijn, is mijn indruk. En uh, die winsten die zijn ontstaan door heel erg meevallende kosten voor geneesmiddelen. En dat was niet te voorzien. Dat waren ramingen van de overheid die achteraf onjuist bleken. Ah, dat was gewoon echt een meevallen. Dat was echt een meevaller. En als u dat zegt, dan moet ik op, u, op uw blauwe ogen geloven. Ja, maar nou ja, u kunt het op onze site lezen. Uh, hoe we daarmee om zijn gegaan. Hoe we dat berekend hebben. En we hebben het ook direct publiek gemaakt... En want iedereen kan het uiteindelijk uh, toch ook precies in de jaarrekeningen nalezen. Dus afhankelijk is me dat kwalijk genomen door de andere verzekeraars. Maar ik heb gezegd, joh, als ik dat toch aan zie komen... kun je dat beter gelijk vertellen. Want iedereen kan het zien. En er is een, een goede reden voor uh, waarom het zo gegaan is als het gegaan is. Ja. Dat hadden we niet kunnen voorzien. En laten we blij zijn dat we die meevallen hebben. Want die kunnen we terugstoppen in de premie. Maar uw collega's hadden liever gezien dat u dat even niet had gezegd. Want dat hadden ze misschien nog lekker een jaartje door kunnen gaan met die hogere. Nou, nou, zo naar wil ik over mijn collega's niet doen. Nee, maar dat doe ik wel voor u. Er is een vraagteken aan het einde van de zin. Nee, ik, ik, ik, ik heb u al eerder gezegd... ik geloof dat, uh, dat de meeste verzekeraars... Uh, de, de, hun winsten uh, wel degelijk weer terugstoppen... In een, uh, in een lagere premie. We hebben Martin aan de telefoon. Martin, goedenacht. Ja, goedenacht. Uh, ja, ook ik had een vraag aan de gast in de studio... Uh, waarvan ik heel even de naam kwijt was. De is Omen? Omen, de heer Omen. Ah. Ah, um, het ging erover dat, er, uh, uh, dat een verzekeraar de plicht heeft uh, allegenen uh, die zich aanmelden voor de verzekering uh, aan te nemen. Nou was er een uh, vraag aan die kant, dus van mij uh, een jaar geleden uh, die, is er een uh, wet ingegaan of is er iets veranderd? Waardoor een heleboel mensen uit de verzekering zijn gezet op basis van het feit dat ze niet meer in het GBA uh, voorkomen, in de gemeentelijke basisadministratie. Dat heeft ertoe geleid dat een heleboel mensen uit de grote verzekering, uh, AGIS bijvoorbeeld, eruit zijn gezet. Maar dat geldt dan een hele grote groep mensen die in een kerven wonen of alternatief wonen, of op adressen die de gemeente niet accepteert als zijnde woonadres. Uh, ja, sowieso, hoe gaat het? De verzekering van degene van de heer Omer daarmee om? En hoe, uh, hoe ver, uh, verhoudt zich dat met de, het uh, je moeten verplichten tot je verzekeren, zal maar zeggen? Het is maar een heel krom, eigenlijk, vind ik het. Ja, nee, het, uh, het is inderdaad zo dat iedereen uh, uh, zich verplicht moet verzekeren. Dus je hebt helemaal geen keus of je je verzekert of niet verzekert. Je bent verplicht je te verzekeren. En uh, de enige regeling die je kent dat je tijdelijk uit een verzekering wordt geplaatst... dat is bij wanbetaling. En dan word je zogenaamd uh, of zogezegd overgenomen door het CVZ. Dan blijf je overigens wel verzekerd bij een verzekeraar. Uh, ja. Die krijgen wij toegewezen van het CVZ. En uh, de premie wordt dan alleen uh, door een andere partij geïnt. En 30% hoger, toch? En 30% hoger. Ja, 30% hoger, hoger Ja. Ja, dat was eigenlijk mijn andere vraag, maar die mocht ik niet stellen, want die situatie ken ik. Maar u kent dus niet de situatie van al die Nederlanders die uit, hun, uh, uit de verzekering zijn gezet. Ik ben zelf een voorbeeld bijvoorbeeld. Ik ben uit Agis gezet, een jaar geleden, omdat ik geen aantoonbare uh, GBA uh, gegevens had. Dus ik stond nergens in de gemeente ingeschreven, maar ik woonde wel in de gemeente. Maar in die gemeente woonde ik anti Antikraak. Anti ...kan je nooit uh, in het GBA mee terechtkomen. En als je in een caravan woont, op een vakantiepark... ...kan je ook niet in het GBA terechtkomen. Dus al die mensen zijn verplicht. En je ziet nu ook op Marktplaats allerlei... Uh uh, adresjes weer verschijnen, waarin mensen postadressen moeten gaan zoeken bij derde... Godweer, ik... het is nooit ervan nagaat, maar als je anti, klopt dat als je anti-kraak ergens woont, dan sta je niet in de gemeentelijke basisadministratie? Nou, nee, dat je niet in de gemeentelijke basisadministratie staat, dat zou kunnen, omdat je geen vast, uh, vaste woon- of verblijfplaats hebt. Maar uh, of je daar nu in staat of niet, verzekerd moet je zijn. Uh, dat is verplicht. Dus dat is mij dat niet taal, bekend. Ja, nee, is dit toch een. En, uh, ik, ik ken mensen die dus in de, in de schuldenhulpverlening zitten. en die spreken over heel veel gevallen van mensen die dit uh, is overkomen. En dan kan je natuurlijk wel in korte tijd. misschien wel een briefadres of een postadres regelen. Of... Maar een heleboel mensen konden dat niet en kunnen dat niet. Juist ook zwakkeren. Uh, heel veel zwervers. Hoewel ze dan via het leger zelfs vaak een briefadres konden verkrijgen. waardoor ze dan wel weer terug in de verzekering konden. Maar AGIS heeft heel veel mensen uit de verzekering gezet. een jaar geleden. Ik ben zelf een voorbeeld. Ja. Ja, het is geschiet. Ik vond het dus eigenlijk een schande, want je hebt want ik heb er niks van over in het journaal gehoord of iets. Dus, maar, het is gewoon een feit dat ze uh, gewoon in één dag uh, je, je hele... hele maar is nauwe... Omer betekent inderdaad dat mensen die, die uh, anti-kraak wonen, mensen die uh, zwerven, uh, mensen die nou, langdurig in een inrichting opgenomen zijn... Ja, die, die, maar wat die, tijdelijk? Die, nou, die blijven altijd, in mijn optiek, ze blijven altijd verzekerd. Of nou de premie geïnt wordt via het CWZ of door een verzekeraar. Uh, er moet natuurlijk wel een identificatie zijn van iemand. Uh, iemand ja. moet zich kunnen identificeren in een ziekenhuis... of bij een andere zorgverlener. Uh, dat mag duidelijk zijn. Maar het is mij niet bekend dat, uh, dat als je uh, anti-kraak woont... dat je daarmee dus niet verzekerd zou kunnen zijn. Oké, okay, goed. Maakt ja, je... niet per se antikraak. Dus niet je gegevens van het GBA hebt. Dat kan al snel ontstaan uit bepaalde woonsituaties. Dus. Okay. dus gemeentelijke basisadministratie is binnen een jaar geleden is dat zeer bindend geworden. Denk ik. Als, je, als je dat niet hebt, je staat niet in de GBA, lig je er bij de AGIS sowieso uit. En ik weet dus van heel veel mensen... Buiten mij om, omdat ik dus mensen uit de schuldhulpverlening ken die dat ook eens overkomen. Dus ik ben zeker niet de enige. Dus okay. Maar goed, het zou eens interessant zijn om dat uit te zoeken, misschien. Ja, ja zeker. Ja, het zijn toch wel mensen die uh, niet verzekerd kunnen zijn. Dank voor dit punt, Martin. Ja, oké. Okay. Ja, Dankjewel. En een prettige dag. Ik wou nog uh, opmerken dat uh, degene in de studio een mooi stem heeft, een rustige stem. Uh, ja, uw gast. Uh, ja, prettig om naar te luisteren. Oké, okay. Chris Omer, Dank eh, je wel, Martin. Ja. Dank je wel. We gaan uh, zo verder praten als je dat goed vindt. Uh, u kunt blenden op bellen op 0800-121. Telefoon van Casaluna met uw opmerkingen en uw vragen. Um, en we gaan muziek draaien. Uh, uiteraard staat ook onze muziek. Uh, of ik moet zeggen. staat onze muziek. In het teken van Nelson Mandela. Special a.k.a. maakt een liedje. Waar uh, eigenlijk de uit klonk, Die uh, toen zo aanwezig was. De hartenkreet van uh, mensen. Die wilden dat Mandela vrij zou komen. En dit was het liedje Free Nelson Mandela. is overleden um, gisteravond. Um, mocht u daarover willen bellen... Uh, dan bent u ook van harte uitgenodigd... om dat te doen op 0800-1121. Als u verhalen, herinneringen of... Uh, uh, nou ja, een bijzondere reden heeft om uh, dat te delen met ons... dan uh, bent u bij deze uitgenodigd om dat te doen. We hebben het uh, ook, uh, eigenlijk vooral moet ik zeggen over de zorgverzekeringen. We kunnen allemaal overstappen, als we dat willen, tot 1 januari. Dan kan dat. Chris Omer is directeur van zorgverzekeraar DSW. Een beetje het luisterende pels in uh, zorgverzekeringsland. En aan hem kunt u vragen stellen ook op datzelfde nummer. Meneer Omer, um, Koos van der Pol stuurt een mailtje uh, en schrijft... Uh, Zorgverzekeraars zouden wellicht beter de declaraties van behandelaars moeten controleren. Ik heb zelf onder andere ervaring met een tandarts... die altijd minstens drie vlaksvullingen declareerde... terwijl die in werkelijkheid kleiner waren. Een oogarts waar ik kwam met bepaalde klachten... maakte me duidelijk dat, het, dat die niets met mijn ogen te maken hadden. Vervolgens moest ik wel een gezichtsveldmeting laten verrichten. Uitslag. Prima, maar ik zou dat elke twee jaar opnieuw moeten laten doen. Niet gedaan, overigens. Ja, dat we beter de nota's moeten controleren. We doen ons best, zou ik zeggen. Wij, wij zetten heel sterk in op fraudebestrijding. Daar zijn we ook heel veel mee in het nieuws geweest. Maar of een tandarts, hoewel we daar wel getalsmatig op controleren... een drievlaks, een tweevlaks of een vulling legt... dat kunnen wij aan de declaratie niet zien. Als er op de declaratie staat een vulling, moeten we ervan uitgaan dat het een vulling is... tenzij we bij de patiënt in de mond kijken. Maar om bij iedereen die bij de tandarts is geweest in de mond te gaan kijken... dat is een, uh, een onbegonnen werk natuurlijk. Um, maar wordt dan wel bijgehouden of dan op die, datzelfde element... Uh, kort daarna weer een vergelijkbare ingeënt? Plaatsvind? Zeker, we maken statistieken en we hebben laatst ook een uh, tandartspraktijk aan de orde gehad. Uh, waarin er zelfs één verzekerde in de laatste jaren 92 keer uh, een vulling had gekregen. Nou, dat soort praktijken. Dat wordt er echt uitgehaald. Dat is wat een medisch novum en, lijkt me. Uh, ja, ja, dat is wat een uh, medisch novum. Dat klopt. Maar dat gebeurt. En, maar wat uh, gebeurt er nou met zo'n tandarts of praktijk in dit geval? Nou, we hebben het in dit geval gemeld aan de inspectie en uh, we passen nog een keer hoor en wederhoor toe. Uh, en dan? Voei en, uh, en over tot de orde van de dag? Nee, dan wordt het aangegeven uh, als fraude er wordt gebeld bij het openbaar ministerie. En, uh, maar dat, wij, wij, wij hopen, dat doet de inspectie, wij, moet het dan doen? Nee, de inspectie, de inspectie zegt uh, overigens gewoon tegen ons, meneer... want die let alleen op kwaliteit, die dus ook niet in de orde is bij die man... maar die heeft ons letterlijk gezegd, meneer, er vallen toch geen doden. Dus uh, dat kan een inspectie ook zeggen. Uh, oh, we we zitten hoofdwerk. hun overigens op de huid en die willen nu een verbeterd traject starten in zo'n praktijk. Wij vorderen natuurlijk terug bij die praktijk en we doen aangifte van fraude. En dan? Dan is... hopen we dat het ministerie tot vervolging overgaat. Uh, maar ja, dat is ook allemaal niet zo eenvoudig. Er is heel erg veel mankracht voor nodig en het ministerie moet zich ook, uh, of het openbaar ministerie moet zich beperken in zijn activiteiten. Maar als dan die vervolging verder uh, uh, uitblijft, wat heel goed mogelijk is, hoor ik u zeggen, dan, uh, dan blijft zo'n man uh, of zo'n praktijk gewoon klopt in business. Ja, wij vinden dat zo'n praktijk gesloten moet worden, uh, maar wij zijn niet de partij die dat kan. Wij kunnen zeggen, wij betalen de declaraties niet meer, uh, onze verzekerden kunnen daar niet meer terecht, en, uh, maar, maar verder dan dat gaan kunnen we niet. En omdat we niet een van de vier grote verzekeraars zijn... Uh, doet dat zo'n praktijk misschien weinig pijn. U bent wel een hele grote verzekeraar uh, in de regio Den Haag. Uh, uh, daar kunt u wel degelijk uh, van alles afdwingen, toch? Bij individuele beroepsoefenaar uh, wel. Als, als daar zo'n uh, zaak midden in ons uh, kernwerkgebied uh, uh, zich afspeelt... Dan, uh, dan behoort dat zeker tot de mogelijkheden. Als wij dan niet meer zouden verzekeren, dan, uh, ja, dan kan zo'n tandwets, uh, als dat een tandwets zou zijn. Uh, daar zijn praktijk onmogelijk profijtelijk uh, hebben. Maar ook bijvoorbeeld het, uh, uh, in Schiedam, Vitantie ziekenhuis... daar kunt u ook afspraken mee maken, toch? Dan kunt u flink, flink de duim zo aandraaien als u wilt. Nou ja, dat is maar hoe je het bekijkt. Het is voor ons natuurlijk geen optie. Dus, uh, stel dat we het zouden willen, dat willen we niet. Maar het is natuurlijk geen optie om zodanig afspraken... bij ze af te dwingen dat ze failliet tram... gaan. Dat, dat kunnen wij overigens niet, kan alleen de bank bepalen... want als de bank niet meer betaalt, pas dan komt die situatie aan de orde. Maar als we bijvoorbeeld helemaal geen contract meer met een vlietland zou besluiten... wat overigens nu nog niet mag, omdat een verzekerde verplicht verzekerd is... maar hij heeft één recht, hij mag zelf zijn zorgverlener uitkiezen... Dus DSW heeft ook alleen een restitutiepolis, omdat een naturapolis eigenlijk ook onzin is. Iemand is verplicht verzekerd. De gegeven, moet verplicht. Nou, de, de, de mensen denken dat je bij een naturapolis uh, alleen mag gaan naar de zorgverlener met wie de zorgverzekeraar een overeenkomst heeft gesloten, en bij een restitutiepolis dat je naar iedere zorgverlener mag. Maar als verzekerder bent u verplicht verzekerd. U moet verplicht premie betalen. Maar u heeft één recht. U heeft recht van vrijheid van keuze van zorgverlener. En uh, het mag niet zo zijn dat een verzekeraar zo weinig aan die zorgverlener betaalt... dat die zorgverlener aan u een extra rekening geeft. Want als die extra rekening voor u een hinderpaal is om naar die zorgverlener te gaan... dan is de zorgverzekeraar verplicht dat bedrag bij te betalen. Dus uh, maar de meeste verzekeraars maken toch een onderscheid... tussen die restitutie en de natura -polis. Ze maken de restitutie-polis een stuk duurder. Omdat ze daarmee suggereren dat je ook naar iedereen mag... wat eigenlijk in de wet al staat aangegeven. Dat wil de minister overigens veranderen in ja, de toekomst. Maar, maar, maar zolang ik, dat nog niet veranderd er is, er is het dus dat betalen. nog niet zo. Nee, precies. Hoef je hoeft er zeker niet meer voor te betalen. Nee. Jos Ramakers, we hebben het over harde onderhandelingen. Wat doe jij uh, voor je werk, Jos? Financial controller. Sorry? Financial controller. Ik zit in het geld, zeg maar. Oh, Oké, okay. maar in het medisch geld of in het andersoortig geld? Uh, nee, hoor, andersoortig geld. Maar ik heb uh, veel vrienden die uh, fysiotherapeut of loogbedicht zijn. Dus ik uh, weet van de hoed en de rand. En, en van welke hoed en rand weet jij? Uh, nou, wat, wat meneer Omer net al zei... dat uh, de machtsverhouding tussen verzekeraars en uh, zorgverleners... Wat uit balans is, dat, dat merk ik uh, duidelijk bij hun. Want zij krijgen contracten voorgelegd met tarieven die soms wel 25% lager zijn. dan het uh, tarief wat de overheid als redelijk berekend heeft. En dat klinkt natuurlijk prachtig voor de patiënt, van, hè, die krijgt mooi goedkope zorg. Maar dat betekent feitelijk dat die zorgverleners, hè, fysiotherapeuten, logopedisten... en er zullen ongetwijfeld uh, meer van die beroepsgroepen zijn. die gaan daarop soms wel 30 tot 40% in inkomen achteruit. Nou, dat lijkt mij voor de kwaliteit niet goed. Chris Oomen, is dat zo? Ja. Dat mijn gebeurt. vraag is eigenlijk, hoe moet je dat op korte termijn bijsturen? Dat gebeurt. Ik heb daar in een krantartikel van gezegd... eigenlijk zou het ook nuttig zijn als die zorgverleners zich op enige manier zouden verenigen. Je ziet dat onder andere dat dat tussen apothekers bijvoorbeeld gebeurt. En die eigenlijk een soort grote inkoopcombinatie zijn dan zijn ze niet te passeren door verzekeraars. Maar individuen zijn te passeren. Een ziekenhuis niet, maar individuen zijn te passeren. Maar wat betekent dat inderdaad? Degenen die nu niet goed georganiseerd zijn... apothekers, huisartsen... Nou, huisartsen wel trouwens. Nou, apothekers zijn, apothekers zijn tegenwoordig goed georganiseerd. Fysiotherapeuten? Fysiotherapeuten zijn zeer slecht georganiseerd. Uh, maar die zijn dus gewoon eigenlijk kanonnenvoer? Voor uw soort? Nou, voor ons soort niet... Uh, wij betalen gewoon een redelijk tarief. Nou, maar uh, dat is een juiste punt. Jos Raamaker zegt, ik ken heel veel mensen die als fysiotherapeut werken... en dat tarief is enorm laag gegaan. Ja, er zijn verzekeraars die, uh, die ook in onze ogen onredelijk lage tarieven uh, vergoeden. En uh, zolang uh, die zorgverleners zich uit elkaar laten spelen, uh, is dat zo. Maar er is uh, nog een ander probleem. Dat die die uh, beroepsgroep die mag niet namens de uh, beroepsgroep... Uh, la, namens die zorgverleners optreden? Want dan is er sprake van kartelvorm. Nou ja, het is hoe je doet... Uh, wij hebben het net over tandartsen gehad. Er is niet één tandarts geloof ik in Nederland... of bijna geen tandarts in Nederland... die een overeenkomst met een zorgverzekeraar heeft. En dus de, de NZA heeft maximumtarieven vastgesteld... en alle tandartsen declareren de zet, die maximumtarieven... De, maximum de Nederlandse, tarieven, zorg de de de Nederlandse Zorgautoriteit... En iedereen declareert het maximum tarief. Maar als zorgverleners zich tegen elkaar laten uitspelen... omdat zij een contract willen... en de ene fysiotherapeut wil het contract in Schiedam... met de andere en de andere... Ja, dan, maar da, maar da, tandartsen da, is ook een groep waar je uh, uh, veel uh, uh, gezucht hoort, Om niet te zeggen gescheld. Want die zeggen ook, onze, ook onze inkomsten zijn enorm omlaag gegaan. Dat is onjuist. Uh, er is een tijdje sprake geweest van vrije tarieven. En uh, ik zeg u net, uh, er had niemand een contract. Dus wat denkt u wat de prijzen gingen doen? Die gingen stijgen. Uh, toen heeft uh, de minister dat experiment van vrije tarieven stopgezet. En uh, nu zijn er dus weer maximumtarieven. En vandaag zijn de tarieven voor het komend jaar uh, bekendgemaakt. En. Die mogen volgens de NZA met 3,8% stijgen. En dat is in een tijd dat bijna alle lonen op nul staan, is dat veel. Maar betekent het een inhaalslag ook? Nee, het is gewoon een jaarlijkse verhoging. Dus ze dus hebben vorig jaar ook een verhoging gehad. En de fysiotherapeuten, waar Jos Raamakers het over heeft? Nou, en, en logopedisten ook. Ja, de, nou, logopedisten zijn ook hogere tarieven voor vastgesteld. Die, die, die, die, zijn, uh, die zijn behoorlijk hoog. En uh, het is ons bekend dat, uh, uh, dat een aantal verzekeraars die tarieven niet vergoeden. En daarvan heb ik laatst gezegd, ja, als, als al die logopedisten... Met die lagere tarieven genoegen nemen, dan moeten ze er ook op rekenen dat DSW ook een keer daar wat aan gaat doen. Uh, maar voor fysiotherapeuten, daar is het gangbare tarief voor een zitting 27, 28 euro voor. En dat is wat wij ook alle fysiotherapeuten in Nederland aanbieden. Oké, okay, Jos. Ja, ik heb nog vragen over die restitutie. Hè? Want zoals ik het begrijp, wordt er, uh, door een, uh, bijvoorbeeld een Achmea, die een contract heeft met een loogbediend, wordt de behandeling volledig uh, vergoed. Maar als die looperist geen contract heeft... wordt maar de helft van het contracttarief vergoed als restitutie. Dus dan blijft die patiënt toch zitten met de helft van de rekening. Nou ja, als het voor die patiënt een verhindering is... om naar die zorgverlener te gaan, dan kan hij naar de rechter stappen. Dat doet die patiënt natuurlijk zelden of nooit. Maar de rechter maakt uiteindelijk uit... wat verhinderend is voor die patiënt om zelf te betalen. En als de rechter zegt, Armea, uh, wij vinden dat als de helft... Uh, bijvoorbeeld 20 euro is, de, wij vinden 20 euro per zitting te veel... voor die patiënt, dan is Armea gehouden een hoger bedrag te vergoeden. Zo zit de wetgeving nu in elkaar... En daar zijn geen standaardregels voor? Dat moet elke patiënt dan bij de rechter gaan afdwingen? Dat is toch nou, gekkigheid? Dat, dat is natuurlijk ook gekkigheid. Dus je zou mogen hopen dat daar verandering in uh, zou komen. Maar uh, de minister wil het nu juist erop aansturen... dat verzekeraars de macht krijgen om iemand wel of niet te contracteren. Dus eigenlijk de verzekeraar de macht geven... om bepaalde zorgverleners helemaal niet meer te vergoeden. Nou ja, als dat zo is, dan zitten dat soort groepen in een, in een, in, in een slechte situatie. En is dat een voorbeeld waar de balans ontbreekt. En hoe kijkt u daar tegenaan dan, tegen dat voornemen? Nou ja, ik, ik ben daar tegen, tegen dat voornemen. Dus, eh, want ik vind het niet passen dat je als patiënt verplicht bent je te verzekeren... verplicht bent je premie te betalen... maar dat je niet meer je eigen zorgverlener mag kiezen. Je weet zelf dan ook niet waar je je moet verzekeren... want je weet zelf niet wat je het volgend jaar misschien zal overkomen. Dus, eh, dus welke zorgverlener je nodig zult hebben. Omdat je dat van tevoren niet weet moet je op zijn minst de vrije keuze hebben... je eigen zorgverlener te kiezen. Blij door voor de restitutieponus. Ja, zeker. Wij hebben ook alleen een restitutiepolis. Oké. Okay. Dank, Jos. Ja, dank je wel. Dank voor het bellen. Dank je wel. Uh, Bart stuurt een mailtje en schrijft... waarom heb je geen tandartsverzekering die alles dekt? Bij een buitengebreide de dekking vergoeden ze tot 1500 euro... maar je betaalt 35 euro per maand, is 420 euro... dus je houdt 1080 over voor één wortelkanaalbehandeling. En het is weg als ze 90 euro vragen voor het gebruik van de microscoop. Ja, nou, tandheelkunde zit maar voor een beperkt gedeelte in het basispakket. Dus voor een veel groter gedeelte in de aanvullende verzekering. En daar staat het voor iedere verzekeraar vrij... om een heel uitgebreid of een, een heel karig pakket te hebben. Dus dat kan voorkomen. Maar zijn er verzekeraars die gewoon een compleet pakket bieden... voor alle soorten tandartse zorg? Want het kan enorm in de papieren lopen. Ongetwijfeld, maar dan is die verzekering ook ontzettend On duur. Ja? Ja, ja. ja, die zijn er. Maar waarom is het zo duur? Want ik bedoel, een tandarts is duur, maar het is in vergelijking met, met een, nou ja, ik bedoel, een, een, een stevige ziekte, zal ik maar zeggen, die in het ziekenhuis behandeld moet worden, is het peanuts. Nou ja, dat ligt eraan. Als je, uh... Ik bedoel, één flinke oncologische behandeling. Je bent het tienvoudige kwijt. Nee, maar als je, uh, als je allemaal uh, uh, nu-betanden in je mond neemt, en, uh, en allemaal kronen en bruggen, dan kan dat. Uh... Implantaten, dat kan enorm, enorm in de prijzen lopen. Daar, uh, uh, voor een heel nieuw implantaat, dat kan tussen de 10.000 en de 20.000 euro kosten. Dus, uh, dus voor dat, een heel gebied. Ja, dus, dus daar zijn toch wel hele hoge kosten mee, mee verbonden. Ja en, goed, maar dat is eenmalig. Ik bedoel, als je implantaat nee, nee ja, gewangt, implantaten nou dat Dat hoeft niet eenmalig te zijn. Dat kan uh, zich na een verloop van tijd, uh, als je ouder wordt, zich nog een keer moeten herhalen. Dus dat zijn wel hele dure zaken. Nee, maar dat begrijp ik. Maar een, een, een, ik gaf het vergelijk met een oncologische behandeling: is ook gigantisch duur. Als je uh, uh, MRI's, alle soorten van, van, van, van ingewikkeld onderzoek, kosten scheppen met geld. En die worden wel betaald. Ja, maar die zitten in een basisverzekering. En, uh, de die keuze een keuze keuze maar waarom is die keuze Dat een politieke keuze. Maar waarom is die keuze zo gemaakt? Wat is, wat is de ratio erachter? Nou ja, omdat, uh, omdat je gebit goed onderhouden en goed bijhouden... Uh, ook een keuze van jezelf is, zo heeft de minister in de tijd uh, geredeneerd. En alles wat uit het basispakket weg is... dat telt ook niet mee in, uh, in onze staatsschuld en weet ik wat allemaal in, in, in Europees verband. Dus dat is particulier verzekerd. En uh, daar hebben de mensen de vrije keuze in om dat wel of om dat niet te doen. Klaas heeft gebeld en hangt nu aan de lijn. Klaas, goedenacht. Ja, Klaas Volgens het Werk. Hallo. Uh, ik, had dus, uh, ik heb dus wat opgeschreven: vier dingen. En uh, nou, ik, uh, ik heb die site wel eens gezien. En het uh, scheelt gemiddeld voor mij, uh, als ik die site zo zie, uh, 120 uh, euro uh, per jaar. Nou, dan vind ik dat van 10 euro per maand vind ik dat niet zoveel. En ik krijg gemiddeld ook weer een 80 euro per maand terug. Ja. Dus dan betaal ik uiteindelijk ook niet zoveel. Dus dat is voor mij niet een reden. Een reden zou wel kunnen zijn, ik ben bij de Friesland. En daar zit iemand bij een top of uh, een conformere spiegetoon. Dat kan, dat kan voor mij wel een reden zijn. Maar ik weet niet wat, wat, wat die meneer verdient die bij u zit natuurlijk. Ik weet niet of Oh, maar dat wil zeggen. <laughs> maar, ik heb dus nog wel even een dingetje. Nou wacht even, onthoud even. Want Klaas zeg je, uh, bij, bij uh, jouw verzekeraar zit, verdient de topman 4 ton? Ja, bij de Friesland. En dat, dat vind jij een, reden, taal, dus. dat vind je een je reden om de viaton. weg te gaan? Ja, maar dat, dat, dat is ook iets wat mij ook een beetje tegen spreekt. Dus ja, waarom moet dat zo gek? Maar, ja. Nou, ik, uh, ik verdien geen 4 ton. Uh, uh, dat is ook niet nodig voor me, om een aantal redenen. Uh. Uh, uh, u kunt ervan uitgaan dat er uh, niemand zo weinig verdient... in de zorgverzekeringssector als ik. Nee, maar u staat nou, toch wel in de quo voor toch? Ja, dat heeft dus een andere reden. Ja, ja maar dat is wat sympathiek. Dat, komt, zeker. dat zou dus een reden kunnen zijn dat ik dus naar u overga. Maar ja, dat, dat, dat is niet, ook, ook niet direct een reden. En uh, in zin, uh, Oh ja, ik heb dus ook al een proef met die vergelijkingssites uh, genomen... Ja. Maar dat ging over de energie, een dikke vijf, of vijf jaar terug. En dan vult ik niet mijn eigen leverancier uit. En dat mij mijn verbazing kwam mijn eigen leverancier er weer uit. Die, dat die het voordeligste was. Ik denk, dan zit er, een, uh, zit er een luchtje aan, natuurlijk. Waarom zit er een luchtje aan dan? Nou ja, natuurlijk. Wat, wat, wat uw uh, studiogast ook al zegt. Uh, nou, er zit een uh, zit een op, natuurlijk. He, als je dus. Uh, de, Mensen je kunt sturen naar een bepaalde aanbieder. Zo uh, werken die vergelijkingssites vergelijking toch? Voor een groot deel. Uh, ja, maar, maar het kan toch zijn dat uw uh, energieleverancier destijds gewoon de goedkoopste was? Nee, maar, dit, dat, nee, maar dat, dat, dat, dat, dat klopt ook niet. Dus ik, dan ging ik naar een andere site en kwamen weer heel andere getallen uit. oké, oh, oké. Okay, okay. dus, dus, maar u heeft dus, geen idee of dat bij zorgverzekering ook zo werkt? Ja, natuurlijk dus. Er, er, er zit altijd wel wat, uh, en, nou, en de consumentenbond uh, ook dus. Dus, uh, dus uh, de meeste mensen, uh, uiteindelijk, wat heeft het veel opgeleverd. Dus je, je, je gaat nu uh, telkens switchen. De ene gaat naar de andere. Dus in principe, ja, op, uh, zuinig, als zuinig kun je het toch niet. Krijs allemaal, hoeveel mensen veranderen er van zorgverzekeraar op haar basis? Nou, wij uh, hebben er vorig jaar uh, zijn er, uh, op die 450.000 uh, uh, zo'n uh, ruim 20.000 bij ons weggegaan. En we hebben er uh, zo'n 16.000 bij gekregen. Dus we zijn vorig jaar iets gezakt. Uh, maar bij ons is dus uh, zo'n 6%, uh, uh, 5, 6% weggegaan. En 4, 5% erbij gekomen. Uh, ja, ik heb ik nog een andere vraag? En Daar zit ik al heel lang mee, kan ik die stellen? Ja. Nou, ik, ik vind het wel heel vreemd waarom ze het oude ziekenfondssysteem hebben ze helemaal over de kop gedaan Nou, En, en een wetgang is dus meestal vergelijking met een woning. Als je de dakgoot die, uh, lekt bijvoorbeeld, dan ga je dan niet een nieuwe woning uh, bouwen omdat die dakgoot lekt, wat waren er nou zoveel fout aan aan die oude, het oude systeem. Daar gaan we het even we hebben straks ook in het eerste uur er even kort over gehad. Is? Nou ja, uiteindelijk is uh, dat ziekenfonds uh, systeem is eigenlijk niet zozeer weggegaan. Maar je kunt eigenlijk eerder spreken dat het particuliere systeem is weggegaan. Dus het particuliere systeem is eigenlijk gemigreerd of verhuisd naar het, uh, het ziekenfonds systeem. He, dus uh, eigenlijk naar een systeem waarin iedereen uh, eenzelfde premie zou moeten betalen en iedereen geaccepteerd moest worden. In een particuliere verzekering uh, kreeg je vroeger een uh, en eerst een check-up of je, of je groot risico was. En als je groot risico was, kreeg je een extra eh, premie te betalen. En eh, daar is een end aan gemaakt. Dus het is ja. meer naar de ziekenfondskant gegaan dan omgekeerd. Ja, maar dat, maar ja, op zich was het ook wel een eerlijk systeem. Want ik, vind het, ik vond het vroeger ook wel heel, heel vreemd. Dan kreeg, een, kreeg iedereen kinderbeslag. Dus kinder, ja, als ik dat kinderbeslagen vergelijk... Niet zuiver, kan ik het zo vergelijken. Maar mensen die dus een weinig en klein inkomen... Die hadden een rijkste. Maar iemand die dus uh, ruim verdient. Nou, die hoeft dan geen uh, kinderen bij Nee, Maar goed, in het eerste uur is over uh, uh, het ziekenfondssysteem ook gezegd door Chris van Chris Omen. Uh, uh, het werkte. Het was eigenlijk heel ongelijk. Want, want, want je kreeg twee soorten ziektezorg: eentje voor mensen met een. Uh, uh, met een ziekenfondsverzekering. En die artsen werden gewoon betaald op abonnementsbasis. Dus of je nou één keer kwam, of nul keer, of honderd keer. Uh, ze kregen hetzelfde. En voor particulieren ging de deur wagenwijd open... en alles kon en alles mocht. Even... Ja, maar dat hadden ze bij kunnen. Want Kijk, nou, dan kom ik weer op de vergelijking, van, uh, vergelijking met een woning. Dan kun je dat aanpassen. Ze zeggen, nou ja, de rest is goed... maar dan ga je het dan niet helemaal nieuw uh, opbouwen. Vind ik niet logisch. Nee, maar wat ik u zeg... Uh, ze hebben de particuliere verzekering eigenlijk afgeschaft... En dus vroeger werd je gekeurd voordat je je kon verzekeren als je boven de inkomensgrens zat. Ja, had. precies. Ja. En uh, dat hebben ze afgeschaft. En ze hebben eigenlijk de particuliere verzekering ondergebracht in de ziekenfondsverzekering. Dus uw huisarts krijgt ook vandaag de dag, te dag uh, waar u bent ingeschreven een vast bedrag per jaar. En ze mogen een heel klein tariefje declareren als u daarop bezoek gaat. Maar dat is maar een heel klein tarief. Ja, ja, ja. Ja, en, en, en één, één, één negatief ding vind ik, want daar uh, hebben jullie het ook al over gehad. Het, uh, het is ook net uh, dat ze in het ziekenhuis alle kleine, het zijn allemaal mensen met kleine bedrijfjes. Nou, en uh, die willen omzet genereren. Dat had, maar dat heeft hij al zo pas ook al even gezegd. Dus dat viel wat fout met dus wel op. Dus. En dat vind ik is wel een slechte, slechte zaak. Zeker. Oké. Okay. Ja. Goed. Nou, dank. Dank voor bellen. Dankjewel, ja, het het het we gaan even naar wat muziek luisteren en dan praten we verder. 0800-121 is het telefoonnummer van Kazeluna. U kunt bellen met vragen opmerkingen die u heeft over zorgverzekeringen. Chris Omen is de gastdirecteur van zorgverzekeraar DSW. W1, Casa Luna. Frank Dumas. Meer Makeba hoorde u met Patapata, de pata, Dance Goes On, zong ze. Meer Makeba was een actief tegenstander van de apartheidspolitiek. Overleden trouwens in 2008. De Dance Goes On. Symbolisch op, het, op de dag dat Mandela is overleden. De gast in Casa Luna, Chris Omer, directeur van een zorgverzekeraar. We hebben het over alles wat er goed gaat en de dingen die er niet zo goed gaan en beter moeten. Um, als u nou naar het systeem kijkt... het systeem zoals we dat nu inmiddels hebben, een paar jaar... wat, wat, wat zou u nou zeggen als ik uh, minister was en ik ging erover... zou ik daar nou eens even flink mijn tanden in zetten? Nou ja, uh, wat ik weer daar straks zei... ik zou binnen ziekenhuizen een end maken aan de eilandencultuur... dat uh, iedere specialist of specialisten een eigen winkeltje heeft. En uiteindelijk in de medische staf... een zo grote zeggingskracht in dat ziekenhuis heeft dat de rest van het personeel en zijn raad van bestuur... eigenlijk zich daarop moet richten. Natuurlijk zijn specialisten het belangrijkste in een ziekenhuis... maar ze zijn onderdeel van een organisatie... en ze zouden zich louter in het belang van die organisatie moeten opstellen. Dat doen ze nu niet? Nee, ze hebben te veel en uh, kijken te veel naar hun eigen winkel. En je ziet ze ook vaak, uh, toch vaak wel voorkomen dat ze ruzie hebben, de patiënten overdrachten niet goed doen. Ze zitten vastgeklonken met hun goodwillbetalingen. Dat is niet goed. Is het probleem ook niet dat ziekenhuizen zich eigenlijk als een private partij gedragen, maar het helemaal niet zijn? Een ziekenhuis is inderdaad eigenlijk geen, uh, geen echte private partij. Uh, dus nogmaals, eigenlijk is het een verzameling, uh, een, een gebouw met, met allerlei kleine bedrijfjes erin. En uh, daar kan dus niet een, een gezamenlijk uh, bedrijfsbelang gediend worden. Wat is de meerwaarde van al die kleine bedrijfjes? Geen. Geen. Als, als mensen zo graag ondernemend willen zijn... moeten ze dat buiten het ziekenhuis doen. Dat kan. Dat zijn ook een aantal mensen die dat doen. Dat zijn zelfstandige behandelcentra. Daar kunnen ze buiten het ziekenhuis werken. Uh, daar hebben ze dan niet uh, de zekerheid van hun inkomen. Maar ze kunnen de zorg wel inrichten zoals ze zelf willen. Komt op het moment dichterbij dat zorgverzekeraars gaan zeggen... het is afgelopen goede vrienden. Uh, vanaf nu is elke specialist in loondienst bij het ziekenhuis. Nee, want ik denk dat het wel een hele goede zaak is dat er uh, buiten het ziekenhuis ook uh, ondernemende uh, specialisten, uh, entiteiten zijn die, uh, die alleen kunnen overleven als ze goede zorg uh, leveren. Maar die ook een prikkel zijn voor een, voor een ziekenhuis om het goed te doen. Zeker, maar zodra ze werkzaamheden in het ziekenhuis verrichten, kunt u als zorgverzekeraar zeggen, of met z'n allen, uh, dan ben je een loondienst voor dat deel van die werkzaamheden. Ja, maar ik denk ook dat die mensen die een loondienst zijn uh, en dat ook zo'n raad van bestuur en een ziekenhuis een prikkel moet hebben om zo goed mogelijk te presteren. Dus ik geloof niet dat het erg is als er een beetje concurrentie is uh, op dat vlak. U bent me kwijt. Ik snap het niet meer. Ik hoor u net zeggen dat, uh, dat, dat een ziekenhuis een verzameling is van allemaal kikkers. Ja. En die verzameling met kikkers, die hebben allemaal deelbelangetjes. Die hebben deelbelangen. Uh, en dat, daar wordt nooit een goede, krachtige organisatie uit geboren. Want zolang uh, uh, het niet dezelfde kanten beweegt, wordt het nooit, worden ze nooit groot en sterk. Dan vraag ik aan u, komt het moment dichterbij dat uh, u gaat afdwingen... dat die kikkers zich allemaal dezelfde richting in bewegen... namelijk dat ze in loondienst zijn en in het belang van de organisatie ook uw eigen woorden... Uh, uh, acteren. En dan zegt hij nee. Nee, Dat klopt, voor zover ze in dat ziekenhuis werken. Maar dat betekent niet dat buiten zo'n ziekenhuis niet een andere entiteit nee, kan zijn die niks met dat ziekenhuis te maken heeft. Dus dan vroeg ik ook voor de werkzaamheden die ze binnen het ziekenhuis... Binnen het hebben. ziekenhuis moet, moet, het, uh, moet het in loondienst zijn. Er okay. moet het één belang dienen. Oké, okay, goed. Komt het moment dat u dat gaat afdwingen? Nou, dat, is, dat is in ieder geval door ons uh, natuurlijk niet af te dwingen. Maar, uh, is dat ik, zo? Nee, ja, dat kan wel. Kan dat? wel? DSW kan dat niet afdwingen. Nee, oh nee, nee zeker. Maar ik bedoel de zorgverzekeraars, zorgverzekeraars, Nederland nou, met z'n allen. Nou, schouder. schouder, aan schouder. Nou, er worden natuurlijk langzaam stappen gezet. Doordat nu binnen een ziekenhuis het budget van uh, specialisten onderdeel wordt van het totale budget van een ziekenhuis. Dus er worden wel langzaam stappen gezet. Maar wat een ziekenhuis ontbeert is de balans in de machtsverhouding... Uh, er is geen aandeelhouder, zal ik ben zeggen... er is niet het geld dat disciplinerend werkt op wat een ziekenhuis doet. Je hebt een raad van toezicht, een raad van bestuur en de medische staf... En ik heb u al gezegd, die raad van bestuur zit tussen dat hamer en dat aanbeeld. En er is niet een, een, een balans binnen het ziekenhuis... waar er een partij is die geld in zijn ziekenhuis heeft gestoken... en zegt, het geld wat wij erin steken moet disciplinerend werken. Wij moeten efficiënt zijn. Uh, en wij moeten zorgen dat onze kwaliteit zodanig is... dat men graag naar ons ziekenhuis komt. We hebben Ad Bronkhorst aan de lijn. Goedenacht. Ja, goeiedag. Met uh, Hans Provenkors uit Arnhem. Ik heb een vraag aan de, aan de heer Omen. Um, ik ben sinds 2008 uh, ben ik met mijn gezin bij DSW tot grote tevredenheid, moet ik zeggen. Nu is 2,5 jaar geleden is mijn dochter met Die, die, die brief zal ik sowieso beantwoorden. Uit de naam die ik noem, uh, leid ik af dat u binnengekomen bent bij de afdeling zorg. En uh, we hebben ook een directeur zorg. En uh, of die geantwoord heeft of niet, dat kan ik natuurlijk niet, uh, niet beoordelen. Maar op het moment heeft dat. Ik niet, niet geantwoord my, op, my, op dit Maar heeft u die brief uh, op mijn persoonlijke titel geschreven? Dus aan, ja. aan mij gericht? Ja dan, ja, hoor ik... van de ja, ja, dan hoor ik hem uh, gezien te hebben. En uh, ik zal er morgen een navraag naar doen. Ik heb een paar dagen geleden nog met mevrouw van de kamp contact gehad. en ja, Ze zei, u leek bovenop de stapel. Maar goed, het is van begin augustus. Dat ja. nou, is veel te lang. Als dat van begin augustus is wij... Uh... Klachten of verzoeken handelen over het algemeen. Uh, daar zijn ook voor ons normen voor. Uh, die willen we binnen de twee weken in ieder geval afgehandeld hebben. Althans, u moet zeker opgebeld zijn... over uh, wat we u zullen schrijven en wat we u zullen berichten. Nee, is niet gebeurd. Ja, maar goed, weet uh, je, ik, ik wil geen fijne kritiek. Ik ben tevreden over dit. Ja, spreek, maar maar dat wil ik, niet niet wil ik had, eigenlijk ook blijven. Hans Bonkhorst, ja. Hans Bonkhorst want, want uh, ja. het gaat om een kostbaar medicijn, neem ik aan. Het kost een euro per... Uh, uh, Per pil, ze moeten twee per dag hebben. Dus dat kost best wat geld. En um, vandaar ook dat ik een verzoek van Coulans heb gedaan. En natuurlijk, ik, wij gaan haar dat medicijn niet ontzeggen, want zonder het medicijn kan ze niet functioneren. Chris Oum, hoe wordt er, in, misschien in algemene zin, ik weet niet, of, of hoe wordt er omgegaan met dit soort verzoeken? Nou, in algemene zin, het is uh, wat meneer zegt: uh, uh, wij kunnen vanuit de Zorgverzekeringswet mogen we alleen die dingen vergoeden die, uh, die, die, die in het basispakket zitten. We worden erop verevend en uh, ik, wij, wij mogen van dat geld... daar worden we op gecontroleerd... mogen we geen dingen betalen die niet tot het pakket behoren. Want nu is het een medicijn, maar uh, straks is het wat anders... of is het een vakantie van iemand, mag u dat niet, dat, als u dat wel zou willen? Nee, om, daar is wet en regelgeving voor. Ja, maar met wat de logica heen, erachter? Omdat ik van u premie vraag voor iets wat in het basispakket uh, verzekerd is. En de, ik mag dus alleen uitkeringen doen uh, aan mensen... op basis van datgene wat verzekerd is. Ja, maar de wetgever heeft dat bepaald met een reden. Is die reden wellicht dat, dat u dan daarmee Sinterklaas zou kunnen gaan spelen... Nou, en daarmee zet, dat, uh, klanten zou kunnen nou ja, lokken? Dat, dat zou dus kunnen. De marktaandeel kopen? Anders dat duwt. zou dus kunnen. Maar uh, het is dus verboden om de premie aan te wenden voor dingen... waarvoor uh, wij bekendmaken dat die daar niet voor wordt opgehaald. Okay. Maar wat betekent dat voor het verzoek van, uh, van meneer Boonghorst? Nou, ik moet echt kijken naar dat medicijn. Uh, of er een vervangend medicijn is, uh, waarom dat medicijn niet voor goed is. Dat heb ik niet paraat. Nee, het vervangend medicijn, als ik nog even mag inbreken... dat uh, is eerst geprobeerd en dat hielp op een gegeven moment niet meer. En dit was het enige medicijn, dat was ook een uitprobeersel. En dat helpt haar wel. Okay. Alleen dat is voor Agina bedoeld. Dus als ze Agina had gehad, dan was het, het vergoed. Want dat was, zo is het. de regelgeving, zit in elkaar. Alleen ja, ze heeft nu een andere afwijking. En dan zegt men ja, we vergoeden het niet. Nou oké, okay, dat kan ik allemaal nog begrijpen. U heeft dat ook netjes ja. uitgelegd. En vandaar dat ik het collas-verzoek heb gedaan. Maar nou, ja, wij kunnen niet anders. Ja. Nou, maar ik, ik denk niet dat er een medicijn is... dat u niet zou mogen gebruiken... als het voor een ander ziektebeeld is. Dus ik, ik, ik vrees dat het medicijn uitgesloten is. Maar ik kijk het na. En, en, want als een arts anders zou schrijven... Uh, maar dit is, dit is de oplossing... Uh, voor dat probleem. Uh, terwijl dat een medicijn is... Dat, dat voor een ander probleem vergoed zou worden... dan zou het uh, ook in dit geval vergoed worden. We gaan ...op van de hartspecialisten over. Oké, okay, goed. Dus, ik, ik, wacht, ja. We kijken het na. U gaat ervan ja. horen. Nou, ik, ik hoop dat dat nu met een weekje een keer kan... Is dat ja. ...of is dat te strak gesteld. Nee, dat gaat gebeuren. Oké, okay. nou, heel fijn. Goed. Dank u wel. Dank voor bellen. Dank je wel. Graag gedaan. Ook. Mevrouw Kerkhoff, goedenacht. Ja, Kerkhof, goedenacht. Ja, ik wil het graag hebben over het solidariteitssysteem. Ja. Inderdaad, iedereen is op, door de uh, met de basisverzekering verzekerd voor uh, ziekenkosten... Uh, maar op grond van het feit dat ook bijvoorbeeld jongeren de gelegenheid krijgen om zich om bepaalde dingen af te kopen, waardoor, waar, waarbij je niet in staat bent als je dus uh, ziek bent of iets mankeert. En uh, dus het beter is dat je dus een betere aanvullende verzekering neemt, waardoor je meer kosten hebt. En in opzichte opzicht daarvan is het solidariteitssysteem voor een groot deel verdwenen. Nou ja, ik, ik, ik, ik ben met u eens dat, uh, dat verzekeraars op een aantal momenten... en we hebben het daar eerder in de uitzending over gehad... door jongeren te lokken eigenlijk het solidariteitsprincipe ondergraven. En uh, ik heb daar uh, felle kritiek op. En uh, ik vind het ook niet juist en niet passend. Gezondheidszorg en onderwijs moet voor iedereen... op een gelijke manier toegankelijk zijn. Dat is uh, de bedoeling van de wet. En ik mag toch hopen dat verzekeraars die zeggen... dat ze maatschappelijk verantwoord voor ondernemen... zich ook op die solidariteit uh, willen richten. Ja, bo en bovendien is het inderdaad zo dat waar, waar u het al eerder over had met Natura en uh, restitutieverzekering. Want ik ben zelf verzekerd bij de AGIS. Uh, en ik heb pas verleden een brief van ze gekregen. Dat ik me beter uh, dus aan een Natura-verzekering kan houden. Want het zou me dan 55 euro schelen. Dat doen ze nog net als per maand is. Maar je moet goed de brief lezen, want het is maar per jaar. Dus het is er maar 4,5 euro per maand. En dan kan ik wel naar wat u waar u het over had, naar die natuurverzekering gaan, maar dan krijg je dus op een gegeven moment problemen dat je moet gaan procederen om toch de kosten vergoed te krijgen. Dat is natuurlijk ook absurd. Ja, nou, nou, nou moet ik u wel zeggen dat iedere verzekeraar... met alle ziekenhuizen een contract heeft gesloten. Dus het is niet zo dat als u bij aangeeft of u nou uh, in restitutie of Natura zit... u kunt altijd naar ieder ziekenhuis in Nederland. Er is nog geen dat verzekerij geen die, die, die, die een, een ziekenhuis niet gecontracteerd heeft. Nee. Daarnaast is het zo, uh, kijk, met de basisverzekering moet elke verzekering jou aannemen. Maar voor de aanvullende verzekering kunnen ze ja weigeren. Ja, sommigen. Sommigen doen dat. Uh, dat staat er op hun site, hoort dat erbij te staan. Uh, wij doen dat niet. Uh, bij ons uh, wordt iedereen geaccepteerd zonder uh, medisch risicoselectie. Kijk, en daar... Zo hoort het Ik vind ook. Ik hoop dat het niet klopt. Ik, hè? Je, je moet wat dat betreft met overstappen... moet je dan gewoon over kunnen stappen. En als je dus wel iets mankeert, dan wordt dat toch moeilijker... En voor de aanvullende verzekering uh, hebben aanvullende sommige verzekeraars barrières, dat klopt. Ja, en je kan niet bij de ene de basisverzekering afsluiten en bij de andere de aanvullende verzekering. Nou, dat, dat, je... dat zou moeten kunnen. Maar probeert u dat te ontraden? Ja, nou, dat, dat begrijp ik zelf wel, dat, dat, dat je dat beter niet kunt doen. Oké. Okay. We, nee, uh, heb... we gaan langzaam afsluiten, mevrouw Kerkhoff, want uh, onze ja. tijd zit erop. Heel hartelijk bedankt. Nou, dank u wel, dank u wel voor het bellen. Ja, nog een prettiger. Ja, dank nog, u, dank u. We zijn uh, aan het einde gekomen, Chris Omer, directeur van uh, DSW. Hartelijk dank voor, uh, voor de twee uur en het uh, tweede geduld, want het eerste uh, half uur van Kaasloender ging vooral over Mandela, het overlijden daarvan. Uh, en daarbij hebben wij zitten al die tijd. Veel dank. Niks te danken. En, en veel succes nog met, met alle werkzaamheden nu en in de toekomst. Zometeen op deze zender Radio 1 kunt u luisteren naar nachtzuster Astrid de Jong. Um, en ik wil u heel hartelijk danken voor uw luisteren. Dag.